Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. De gemeente Lansinger Land wil alle inwoners testen op corona. Alle inwoners van twee jaar en ouder krijgen een oproep. De GGD wil op die manier beter in de gaten houden hoe de Britse variant van het virus zich verspreidt. Zo hebben 30 besmettingen met de Britse variant waarschijnlijk te maken met een basisschool in Bergsenhoek. Dat ligt in de gemeente Lansingerland. Wetenschappers zijn bang dat die veel besmettelijker is. Woensdag krijgen 63.000 inwoners een oproep om zich te laten testen. Het is voor het eerst dat het zo massaal gebeurt. Er liggen weer meer coronapatiënten in het ziekenhuis. Het zijn er nu 2628. Dat zijn er 67 meer dan gisteren. Op de ic afdeling is het juist wat rustiger geworden. Daar liggen nu 702 mensen met corona. Gisteren waren dat er nog 711. De moeder van Charlene van 8 is in hoger beroep wel schuldig. Volgens het gerechtshof heeft ze het, het meisje in 2015 van de tiende verdieping van een flat in Hoge Veen geduwd of laten vallen. En daarvoor krijgt ze bijna 10 jaar cel. Als alleenverzorgende ouder was Charlene volledig aangewezen op verdachte voor het waarborgen van haar veiligheid en het bieden van bescherming. Dit heeft verdachte volledig verzaakt, nu zij Solene van grote hoogte heeft doen of laten vallen. Bij een eerdere rechtszaak werd de moeder vrijgesproken, maar volgens het hof is er wel genoeg bewijs. Komt vooral door verklaringen van andere flatbewoners. En een Amerikaanse politicus heeft sorry gezegd voor deze opmerking tijdens een speech. Hitler was right on one thing. He said whoever has the youth heeft the future. Ze gebruikte een uitspraak van Hitler en zei dat hij wel een punt had. Heeft ze nu de spijt van. Ze biedt haar excuses aan en zegt dat het niet handig was om de woorden te herhalen van een van de ergste dictators ooit. Het weer, het is grijs en er valt soms wat regen. Het is tussen de 3 en de 7 graden vanmiddag. Morgen in de ochtend nog wat buien, maar in de middag soms wat zon. En het wordt een graad of zeven. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. In het hele land komt gladheid voor door bevriezing van natte weggedeelten. En tot zover de verkeersinformatie. Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels.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 Verwachte, ver, verwachte uh, uh, uh, tijd uh, is ongeveer 10 minuten. Uh, dat ze later aankomen dan gepland. Dat is wat natuurlijk met de file. Maar ik begrijp ze allemaal wel. Ik bedoel, ik zou er ook uit, uit gaan. Op... Ja, even lekker uh, uitwaaien. Uh, ja, mooi weer. En dan werd het voordeel dat wij hier wonen. Dus ja. we kunnen door de week ze ook even, even snel. Maar uh, nee, ik kan me het heel goed voorstellen. Maar goed, pas op uh, als u in de file staat. Uh, kijk goed uit naar uw voorganger en achter op komend verkeer. Goed, ja, drie uur lang live uh, Z, uh, ZFM op deze zaterdagmiddag. Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we doen? Nou, uh, we gaan natuurlijk uiteraard over een tweetal platen uh, Zandvoorts nieuws in het kort doen. Nou, het, het was natuurlijk breaking news uh, deze week. De Vos. Ja, de vos. Was... ik dacht meteen aan jou trouwens. Ja, die hebben we wat gelijk persoonlijk. Nou ja, dat, dat deed mij ook wel wat hoor, moet ik eerlijk zeggen.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 Dus het, het gedicht van de week, ja, dat kan niet uitblijven natuurlijk. Hè? Kwart voor vijf. Uh, we, maken, we brengen een ode aan de vos. Kijk, kijk, kijk, kijk. Ja, erom. Dat zou hem goed doen. Hij dus... slaapt trouwens heel veel nog, heb ik net van uh, de verzorgers uh, gehoord. <lacht> dat geeft me zo ongelijk. Ja, nee, nee, dat is zo zo. <lacht> Ze hebben een mooie iglo-vorm uh, ingericht. Dus uh, het gaat waarschijnlijk gelukkig allemaal goed komen met de vos. Vandaar, tijdens het gedicht van de dag om kwart voor vijf... brengen we een ode aan de vos. Zandvoorts nieuws in het kort het eerste uur...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 En hoe dat allemaal zit en nog veel meer nieuws dat allemaal tijdens Pit Report om kwart over vier. Lou oh. is nog steeds werkeloos? Lou is nog steeds werkeloos. Dus hij moet een ub 40, 40 formulier gaan invullen. Want dat, wordt, dat zie ik, ik heb een zwaar hoofd in voor hem. Goed, dier van de week. Ja, uh, ze heet officieel Suzanne, maar de, de, de, in de volksmond noemen we haar Suus. En uh, Suus is een uh, hond die uh, in het dierenhuis zit, maar die nodig een eigen thuis wil hebben, graag en zoekt.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 Een blokje met gouden oude muziek op uh, CFM op deze zaterdagmiddag. Een hele zonnige zaterdagmiddag en een redelijke temperatuur. Een graadje of zes op dit moment. Wat het weer uh, gaat doen de komende dagen hoor je uiteraard straks om half drie in het uh, CFM weerbericht. Je hoort de Angela en Root als laatste en uh, Pressure. Het is tijd geworden voor het uh, nieuws in het kort. Hopp Jan gaat uh, de week berichten weer doornemen met ons.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 Ja, een en hij asterkend. heeft echt hele flinke verwondingen dus uh, aan zijn nek. En waarschijnlijk is hij gepakt door een hond. Okay. zoals zei de verzorger. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien hebben... van de vernieling van uh, de monumentale kaart van Joods Zandvoort. Tijdens de onthulling op 20 december is men erachter gekomen... dat de buitenkant van het beschermde glaswerk is beschadigd.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 En Big Brother is weer begonnen. We draaien vorige week Leef uit 1999 en dit is de nieuwe Big Brother hit. No Fool like her callin' my friend it's do or die to stick till the end. Oh oh. wow. Oh, oh, oh. Fool me once boy shame on you. Fool me twice get the hell I was through. No compromise no pity for you. Oh oh.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 ...werd in de uitzending nog over de eerste Big Brother uit 1999. Met onder meer uh, Knuffel, uh, Ruud en uh, Sabine had je ook. Die beiden waren trouwens van de week weer bij Talk uh, talkshows uh, op uh, televisie. En uh, in 1999 begonnen we met uh, de single van Han van Eijk en Leef. En dit is de nieuwe Big Brother hit. Davina Michel heeft hem uh, gemaakt met Woody Smalls.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 En Merry you. Half drie geweest. Tijd voor het weer. Voor de komende dagen blijft het zo mooi, Albert uh, jan nou, Het is alleen uh, voor dit weekend uh, in, dit, in dit geval. Maar het is, uh, het is lastig nu onze vaste weerman... Uh, uh, die Rico Schreuder uh, die weerberichten uh, schrijft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 Al dus het weer. Nou, dankjewel je Niet echt heel geweldig weer, nee. wat, je, wat je zegt. Nee. En dan, ja, die regen er morgen bij, dan, dan gaat het echt al frisjes worden, hoor. Ja, en als het zonnetje weg is, dan wordt ook hier aan de kust gelijk erg koud. Dus dan krijg je hetzelfde wat we vorig weekend hadden. Mensen toch te lang op het stand blijven, die zon weg. En dan één keer die kou erover en dan massaal weg uit het strand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 I want to tell you Ooh, I seem to be falling ik de mensen die houden van de ethisch muziek... draaiden we naar Rada, Michael Walden en Divine Emotion. Zo dadelijk de vooruitblik van de burgemeester op 2021. Maar eerst nog even een andere plaat. Ken je deze nog, Albert-Jan? Hij brother. Daryl Hall en John Oates. Oh, goed. En Adult En Adult Education.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 Nog weer worden verder vergaderd. Oké, okay, ze gaan dus zoomen, begrijp ik. Zoom. Ja, een goede plaats was Ze ja, Die hebben we vorige week gezegd. Ja, ja, nou hoorde ik dat de PVV wil stoppen met publieke omroep. Ja, en ik dacht meteen weer aan die goede oude tijd, hè? Dat we heel veel 3 nog in de lucht hadden. Op de antenne, weet je wel, Albertjan? Ja, ja, keurig. Nou, het de laatste plaatje wat we gaan draaien is van uh, Herman van Veen. En heel veel sum 3. Had de slagersjongen nog een opara para? De metselaar kon zingend op de stijger staan De welkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan Hilversum 3 stond nog niet All mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Fabrieken vind ik het maar een raar idee van de PVV om te stoppen met de publieke omroep. Je hoorde eentje van, ja, van heel veel jaar geleden, publieke omroep, Hilversum 3. Tegenwoordig uh, NPO Radio 3 of 3FM, geloof ik. We gaan op naar het nieuws weer van drie uur. En daarna zijn uh, Albert en ik er nog uh, twee uur lang. Op de zaterdagmiddag bij Het Geluid van Zandvoort CFM. We zijn er 24 uur per dag, zeven dagen per week. Op radio en TV, de RPV van Zandvoort en de regio. Leuk dat je luistert en hou de radio aan. Hè. Heel veel goede muziek en informatie komt er nog aan. Ook in de tweede en derde uur van dit programma. En Dusty Springfield is de laat voor drie uur met In Private.